werd meerdere keren beschoten in Diemen, maar overleefde de aanslag. Vier verdachten van de liquidatiepoging zijn opgepakt. Bij een verkeersongeluk in het westen van India zijn zeker 41 mensen omgekomen. zouden bijna 30 gewonden zijn. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de deelstaat Gujarat. Daar reed een bus van een brug die de afgrond in stortte 10 meter naar beneden. De meeste slachtoffers waren volgens de politie vrouwen en kinderen. Het onderzoek loopt nog, maar het lijkt erop dat de chauffeur te hard en de controle over het stuur verloor. Ook zou hij te veel hebben gedronken. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Taiwan is opgelopen tot 11, Honderden mensen raakten gewond. De stad Tainan werd gisteravond opgeschikt door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Daardoor storten hoge flatgebouwen in. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. FC Den Bosch heeft trainer René van Eck per direct op non-actief gezet. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de laatste tijd. FC Den Bosch bezet de e plaats in de Jubilair League. En afgelopen week werd de club uitgeschakeld in de kwartfinale van de KVB-beker. De amateurs van VVSB bogen in de laatste 10 minuten een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning. Het weer, bewolking overheerst, heel af en toe wat zon... vaak in het zuiden en zuidoosten bij een graad of 10. Morgen zeer wisselvallig, een stevige zuidwestenwind... en overdag buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, uh, nee, denk bij de volgende. Oké. Okay.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 You got a way that you're making me feel I can do, I can do it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 She stays strong De zaterdagmiddag van C.F.M.O.D. in de CEO van Omi. Dat was de cheerleader. Het is 17 over 2, tijd voor Zandvoorts nieuws in het lang, of uh, in het kort. We zullen het afwachten, Albert-Jan. Nee, Ga je nee, gang. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Okay. Vanmorgen uh, meldde het AD, om exact, te zijn om vijf minuten over negen... dat wellicht uh, Prins Bernard Junior nu de baas van Zandvoort is...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 You can tell right away And to A When the people start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 Uit je sloffen en oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit de schoenen. Zikbaar van de doop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. Vandaag. Dit, keer, dit jaar precies 50 jaar geleden dat het carnaval begon in Zalvoort. Bij Duistergast. En het feest gaat dit jaar gewoon weer door. Hè? Want ja, we hebben natuurlijk morgen het kindercarnaval in Gebouw de Krocht. En volgende week het carnaval voor grote mensen. Ja, zo is dat. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda. Dat hoor je straks om half vier. Maar eerst het weerbericht.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 Dus maandag storm tot 100 kilometer per uur. Dankjewel, Bertjan, voor het weerbericht. En straks veel meer over carnaval trouwens, waar we het net over hadden. Om half vier in de evenementenagenda bij CFM. Lekker blijf luisteren op deze zaterdagmiddag naar je eigen favoriete sender CFM met nu, I Go. We'll be passing by.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 Van Albert word je gewoon weer vrolijk van de muziek bij ZFM. Je hoorde de zingen van Guy Go en Here for You. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Levert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal nog naar kanaal 40. Is je sexy als ik dans? Oeh.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 De bak die op de boulevard Bernaar naar bij Viskram de Zeemeermin moet komen... wordt volgende week geplaatst. Oké, okay, heb jij hem al geprobeerd, Albert-Jan? Nog niet. Nog niet? Ja, ik was donderdag even op het Kerkplein, hoor. Ik denk, ik wil hem toch gewoon proberen. En het werkt. Het werkt. Het, werkt en het ziet er leuk uit. Helemaal goed voor Zandvoorts. Deze speciale afvalcontainers die inmiddels geplaatst zijn.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 But you're the only one that can save me.